5 uur. Dit is Radio 1. met Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1 journaal. Oud-diplomaat Koos van Dam over de rol van Nederland bij de besprekingen over Syrië. En in één dag een nieuwe knie. Het kan. En wel in Sittard wordt u zo dadelijk. Hier is het NOS Journaal met Mark Visser. De Europese Unie schort een aantal economische sancties tegen Iran op. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel besloten. De maatregel, die voorlopig zes maanden geldt... is een reactie op het besluit van Iran om de nucleaire activiteiten terug te schroeven. Zo mogen Europese verzekeraars en transporteurs een rol gaan spelen... bij het vervoer van Iraanse ruwe olie. En ook kunnen EU-lidstaten weer met Iran handelen in petrochemische producten... en edelmetalen, zoals goud. Naar verwachting gaat de verlichting van de sancties later vandaag in. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn... is op proefverlof geweest. Dat schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer. Wanneer het verlof heeft plaatsgevonden en hoe lang het duurde... is niet duidelijk. Teven schrijft dat hij verder geen mededelingen kan doen. De broer van Pim Fortuyn, Simon, is niet verbaasd over het nieuws. Wij wisten dat dit op stapel stond... En ja, dat zoiets gebeurt op deze wijze, ja, ik, ik kan me iets bevoorstellen voorstellen... als ik in Tevense schoenen sta, zou ik het zo te gaan hebben. De Syrische oppositie dreigt woensdag weg te blijven... bij het begin van de vredestop in Zwitserland. De Syrische Nationale Coalitie wil niet dat Iran meedoet... aan de vredesbesprekingen en heeft de Verenigde Naties... een ultimatum gesteld. Voor acht uur vanavond moet de VN zijn uitnodiging aan Iran intrekken. Het land is een belangrijke bondgenoot van president Assad. Iran zou eerst niet meepraten. Maar gisteren verraste VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... de Syrische oppositie door het land uit te nodigen. De politie heeft aanwijzingen dat leden van de harde kern van Feyenoord kaarten hebben voor de bekerwedstrijd tegen Ajax, die woensdag in Amsterdam wordt gespeeld. De politie zegt dat de Feyenoord supporters niet welkom zijn en dat ze bij het stadion zullen worden tegengehouden. De wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord worden al vijf jaar zonder publiek van de bezoekende club gespeeld, omdat het steeds tot confrontaties tussen supporters kwam. En ook waren er kwetsende spreekoren. De creditcardgegevens van bijna de helft van alle Zuid-Koreanen zijn gestolen en verkocht aan marketingbedrijven. Volgens de BBC zijn 20 miljoen Koreanen gedupeerd. Een IT-medewerker van een bedrijf dat creditcardgegevens verwerkt, zit achter de diefstal. Hij zette de namen, burgerservice-nummers en creditcardgegevens op een USB-stick en verkocht de gegevens aan marketingbedrijven. De man is opgepakt. Ook de managers van de marketingbureaus die de data gekocht zouden hebben, zijn gearresteerd. De creditcardmaatschappijen hebben hun excuses aangeboden. De ijzeren buis die gisteravond door de bodem van een trein... op de Hanselijn is geslagen, is met opzet op het spoor gelegd. Na het incident werd het treinverkeer tussen Dronten en Lelystad... gisteravond stilgelegd. Niemand raakte gewond, maar volgens de NS was het een levensgevaarlijke situatie. De schade bedraagt ruim 60.000 euro. De NS wil die schade verhalen op de dader. Levensgevaarlijke actie, die heel veel geld kost. En als deze daders gepakt worden... zullen wij in ieder geval de schade op deze mensen verhalen. Het wereldslot bewolkt, soms wat regen of motregen... en dan vooral in het zuiden. Vannacht blijft het bewolkt en ook dan wat regen. In het noordoosten daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. En Elders wordt het wat minder fris. Dan morgen overdag op de meeste plaatsen droog... en bewolkt ook bij 3 tot 6 graden. Verkeerde informatie dan. Kees Kwaks, valt wel mee, toch? Ja, het valt zeker niet tegen, Lara. <laughs> 60 kilometer file. Maar ja, als je dan net in een paar bijzonderheden staat, dan denk ja, je van, waar wauwelt hij over? Want ja. ik sta hier gewoon wel vast. Bijvoorbeeld op de A15 richting Gorkum vanuit Rotterdam. Vijf kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Op de A16 Breda richting Antwerpen bij knooppunt Galder staat twee kilometer. Heeft te maken met een afgesloten rijstrook op de A58 van Bergen op Zoom naar Tilburg. Daar is bij het knooppunt de rechte rijstrook dicht. En de langste file die staat in in Zeeels-Vlaanderen, op de N62 Gent-Borselen. We staat tussen Hoek en Borselen 8 kilometer. Richting Borselen is de Westerschelde-tunnel één rijstrook dicht. En het heeft te maken met een ongeluk. Zo dadelijk meer over Syrië en we hebben nieuws over Holland Casino. Blijf luisteren. Daar gaan de facturen en daar de urenregistratie. Zet ook uw bedrijf in de cloud en uw documenten zijn altijd binnen handbereik. Het kan met Exact Online. Ondernemen in de cloud. Al vanaf 29 euro per maand. Kijk voor meer informatie op exactonline.nl Wilt u een printer die naadloos aansluit bij uw bedrijf? Sharp. Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt? Sharp.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 Holland Casino sluit onrendabele speeltafels. Dat is een belangrijk onderdeel van alweer een reorganisatie. Waarbij ze blijkbaar hebben geluisterd naar hun eigen reclamespotjes. Speeltip 14. Weet waar je kansen liggen. Holland Casino ligt zo de plannen toe. Het LOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Ik neem u eerst mee naar Syrië en de vredesbesprekingen. De aanloop naar die besprekingen van komende woensdag... in Zwitserland over Syrië verloopt uiterst moeizaam. Er is ruzie ontstaan over een uitnodiging voor die conferentie... die VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon aan Iran stuurde. Hij vindt dat het land een belangrijke rol kan spelen. Hij me dat the Iran een heel positieve constructieve rol spelen. De Syrische Nationale Coalitie is woedend om de uitnodiging... en stelt twee eisen. Iran moet alle troepen terugtrekken uit Syrië... en alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van de resultaten... die worden behaald tijdens de gesprekken. En als dat niet gebeurt... dan vragen we de secretaris-generaal om de uitnodiging aan Iran in te trekken. Anders kunnen we niet meedoen aan de conferentie in Genève... De Russen denken er anders over. Iran hoort erbij te zijn, net als andere landen die direct belang hebben bij het oplossen van dit conflict. Het is een ingewikkeld proces, zegt correspondent Sander van Hoorn en met wie daar aan tafel zit... is dat je moet bepalen hoe sterk de beide kanten mogen zijn. Uh, de Syrische regering die voelt zich sterk. Die zal zich zeker gesterkt gevoeld hebben... ook door het feit dat Iran daarvoor is uitgenodigd... en uh, meteen eigenlijk die uitnodiging geaccepteerd heeft. Ja, en Dat is ook precies de reden dat die Syrische Nationale Raad heeft gezegd... ja, maar dan doen wij niet mee. Het heeft te maken met de sterkte van de beide kanten aan de onderhandelingstafel. Ja. En het evenwicht dat daar zou moeten zijn. Ook Nederland is uitgenodigd om bij de conferentie aanwezig te zijn. Minister Timmermans gaat er naartoe om mee te praten... over een oplossing van het verwoestende conflict in Syrië. Maar goed, u hoort het al, de discussie gaat vooral nu over Iran. De Verenigde Staten en Saudi-Arabië vinden het nog te vroeg... om Iran aan tafel toe te laten. En nu hoorde Rusland onder meer zeggen dat Iran erbij hoort te zijn. We praten erover door met Koos van Dam, oud-ambassadeur... Eh, ook Arabist. Meneer van Dam, fijn dat u er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. De VN wil Iran graag aan tafel. Kunt u mij eerst eens uitleggen waarom dat zo belangrijk zou kunnen zijn? Nou, Iran is een land dat steeds contact heeft gehad met het Syrische regime. Het is een bondgenoot van het Syrische regime. Het steunt uh, Syrië militair. Maar vooral van belang is dat de Syriërs eerder geneigd zijn... om te luisteren naar een bondgenoot als Iran... dan naar landen die zich de afgelopen jaren vijandig, vijandig hebben opgesteld... tegenover Syrië, tegenover het bewind in Damascus. Dus Iran kan een bijdrage leveren, een positieve of constructieve bijdrage. Ja, Maar het leidt voorlopig vooral tot geruzie en heen en weer gedreigd. Denkt u dat daar een oplossing voor te vinden is? Ja, de oplossing is dat misschien Iran niet direct meedoet met de besprekingen... maar toch wel in de zijlijn wordt geaccepteerd als een land wat mee mag doen. Maar de Syrische oppositie die heeft allerlei eisen en eh, eh, Sander van Hoorn zei net... dat het gaat om de sterkte aan de onderhandelingstafel. Dat is zo. Maar de Syrische oppositie is vooral de civiele oppositie... en die heeft eigenlijk helemaal nauwelijks macht. Nee. Nog los van dat ze heel erg verdeeld zijn onderling. Is het als het ware nu een, een hele asymmetrische conferentie... Dus de, het, het regime... Heeft militaire macht in Syrië, heeft grote delen van het land onder controle. De oppositie die daar vertegenwoordigd is, zit vooral in het buitenland. Vertegenwoordigt niet de militairen die daar. de oppositiemilitairen die daar binnen het land uh, actief zijn. Dus het is. Uh, niet zo dat, het eigenlijk praat een hele sterke partij met een hele zwakke partij. Zij het dat die zwakke partij, de oppositie, sterk wordt ondersteund... door de internationale gemeenschap. Ja, ja maar, maar die zwakke partij uh, bijt wel heel erg van zich af op dit moment... Die bijt van zich af, maar de vraag is of zij ook waar kunnen maken wat ze zeggen. Kijk, ja. ze, kunnen beter helemaal, ze kunnen ook helemaal niet, niet meedoen, maar dan hebben zij zichzelf. En inmiddels is het stadium bereikt dat nu de westerse landen... die oorspronkelijk de oppositie zo ongeveer alles in alles gelijk gaven... dat de westerse landen nu ook de oppositie onder druk willen zetten om mee te doen. Mm -hmm. Nou, gaat onze eigen minister van Buitenlandse Zaken Timmermans... zelf naar de besprekingen. Wat denkt u, wat, wat gaat hij daar doen? Wat kan hij betekenen? Ten eerste heeft Nederland al een rol gespeeld bij die oppositie. We hebben een zware vertegenwoordiger, ambassadeur Körpershoek in Istanbul, die heeft dus hele goede contacten met die oppositie... en kan dus ook de minister voorlichten wat er precies, hoe de krachten liggen en dergelijke. Ten tweede heeft Nederland heel onlangs in Klingendaal... een soort opleiding gegeven aan, de, aan een aantal mensen van de oppositie... ik heb ze zelf ook ontmoet, om te onderhandelen. Dus er zijn hele directe dingen bij. Ten, ten derde is het belangrijk dat de bewindsman daar zelf is... om aan te geven hoe belangrijk wij dat vinden. En een bewindsman heeft nu eenmaal meer in de melk te brokkelen... dan een ambtenaar als er uiteindelijk op aankomt. Ja. Dus het is belangrijk dat hij er is. Ja, maar Hij zal uiteraard veel gebeld hebben. Nu ook al met meneer Keurpershoek, als ik u zo hoor. Dat zou best dus kunnen. Ja. Wat is het belang van Nederland überhaupt, om hier aan mee te doen? Is dat, dat we ons gezicht laten zien, dat we erbij horen? Nou ja, het is, zowel, het is zowel voor de oppositie als voor het regime belangrijk dat hier landen meedoen die uh, wat te betekenen hebben. Uh, je kunt zeggen Nederland is niet zo'n groot land, maar het heeft wel een, een zekere uh, naam op het gebied van het internationaal recht. Den Haag als uh, juridische hoofdstad van de wereld op, een, op vele punten. Dus de, bijvoorbeeld de oppositie wil graag dat de president wordt berecht via het International Criminal Court. Dat is natuurlijk een internationale organisatie, maar goed, het is allemaal hier. Er is ook een Nederlandse, niet als Nederlandse, maar als VN-ambtenares, eh, als VN-functionaris eh, betrokken bij die ontruiming van ja. die chemische wapens en mm. dergelijke. Dus er zijn allerlei ook, ja. raakvlakken. Ja. Goed, tot slot, het doel van de vredesconferentie is om uiteindelijk een overgangsregering te vormen. Nu heeft Assad zich daar ook alweer over uitgelaten dat hij het niet ziet zitten om met uh, oppositie samen te regeren. Heeft het überhaupt kans van slagen, denkt u? Als er al maar een kleine voortgang is in de vorm van bijvoorbeeld een bestand, dan zijn we al een hele eind verder. Want dan zijn de partijen in principe al in, met elkaar in gesprek. Mm -hmm. dat, dat is al een groot punt. Dat is al meer dan... In, dat is meer dan nu. En in Genève 1, de, de oorspronkelijke principes van die onderhandelingen, staat weliswaar een overgangsregime. Maar er staat niet in dat het Syrische regime daar dan niet in zit. Het lijkt ook een beetje gek als je de mensen die daar de echte macht hebben, dat die zeggen wij doen niet mee en we laten jullie de macht, want dan zijn ze de volgende dag zijn ze er geweest. Dus ja. het is een overgang en de overgang... Met de president van Syrië betekent niet dat hij ook over een paar maanden daar nog in zit, maar wel in de eerste, het eerste stadium van de overgang. Goed. Koos van Dam, oud-ambassadeur, onder meer in Turkije en ook uh, Arabist. Dank u wel, hoor. Graag gedaan. Het LOS Radio 1 Journal. Het is dus 13 minuten over vijf, dan naar Holland Casino. De vestigingen van het bedrijf gaan reorganiseren. Daarmee verdwijnen opnieuw banen, dit keer 150 tot 200. Ik heb contact met Noël Leijzen, directielid van Holland Casino. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor functies worden er geschrapt? Uh, nou, dat zijn operationele functies, zowel in de uitvoerende sfeer als op managementniveau. Ja, maar in ieder geval in denken? de vestigingen. Ja. In de vestigingen. Ja. Uh, aan de tafels ook? ook? Ook, we hebben eigenlijk zojuist uh, een paar maanden geleden de reorganisatie van het hoofdkantoor aangekondigd. En dit is uh, de tweede fase van, uh, van deze reorganisatie. Want, want wat, wat gaat u dan doen? Wat, waardoor ja, nou, wat kunt u, u mensen aan de tafels. Uh, gaat u mensen aan de tafels naar huis sturen? Nou, wij gaan het, het, het aanbod in de vestigingen gaan wij uh, beter uh, matchen met de vraag die er op dit moment is. Dus dat betekent dat wij een deel van het uh, onrendabele aanbod gaan, gaan schrappen... en Aha. proberen dat gewoon scherper neer te zetten. Want er staan nu continu speeltafels leeg, begrijp ik. Nou, het is niet continu leeg. Maar wij, wij bieden wel op sommige momenten van de dag en van de week uh, meer aan dan op dit moment nodig. Dus ja. daar zoeken we iets meer de, ja, de, de, de, de passende situatie op hè, die die vraag en aanbod goed bij elkaar brengt. Ja, ja, ja. er is gewoon steeds minder vraag naar Gok. Er nou, is wel een minder vraag gekomen in de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk een aantal moeilijke jaren achter de rug. We zijn eigenlijk op dit moment uh, ook met veel nieuwe dingen bezig, maar het betekent wel dat we ons bedrijf een ander gezicht moeten geven dan het uh, in de afgelopen jaren gehad heeft. Ja. Maar waar maar eindigt het? Hè? Vraag ik me af, want uh, nou, u heeft ja. eind november al bekend gemaakt dat uh, op het hoofdkantoor banen zullen verdwijnen. Ja, eerder kon dat u al aan dat er meer dan 400 van de 3000 banen zouden verdwijnen... nu opnieuw deze aankondiging. Ja. Is er ergens uh, land in zicht voor u? Ja, er is absoluut land in zicht. Uh, ons beeld is dat wij met, uh, met deze twee stappen... met de reorganisatie van het hoofdkantoor en met de vestigingen... Dat we echt een hele belangrijke stap zetten op weg naar een gezond bedrijf. Nou, daar hoort nog bij dat wij graag met de vakbonden uh, willen praten over een toekomstbestendige cao. Dat is echt nog een openstaand punt. En wat betekent dat? Nou, dat betekent een cao die, uh, ja, die dit bedrijf kan dragen. Zeg maar, Dan gewoon... heeft u het vooral over uh, arbeidsvoorwaarden, dat over, de, over loon. Het gaat over de kosten van arbeid en met name ook in de, in de secundaire sfeer. Dus mensen moeten minder gaan verdienen waarschijnlijk? Bij Holland Casino, nou, wilt u ja, overleven? Het gaat ook over productiviteit, hè? over aantal vrije dagen, over dagen werken mensen. In ieder geval, daar willen we met de vakbonden graag over in gesprek. En dan, uh, dan willen we heel graag ook rust in de organisatie brengen. En gewoon bouwen aan het Holland Casino, dat, uh, dat een goede toekomst heeft. Dus ook wel een toekomst zit. voor het um, daadwerkelijk fysiek uh, gokken ja. um, in een gebouw, zoals we dat nu kennen bij Holland Casino. Want de meeste mensen ja, gokken nu toch vooral thuis, hè? Het is nou, ja, dus beide, maar u heeft gelijk. Dus, uh, uh, die markt is absoluut veranderd. Het is niet meer de wereld van een paar jaar geleden. Online is hand over hand toegenomen. En, uh, dat betekent dat je voor die fysieke casinos... waar absoluut toekomst voor is... dat je wel moet nadenken over de vorm waarin je dat giet. Ja. Dat is anders dan een paar jaar geleden. Goed, meneer Lijssel, u zegt... De, wij willen graag met de vakbonden praten. Willen de vakbonden ook met u praten? Nou, we zijn elkaar wel even kwijtgeraakt. In alle eerlijkheid. Dat herinner ik uh, me aan. Ja. En dat vinden we heel vervelend. We hebben wel inmiddels al een aantal keren ja, toch de, de, de vakbonden opgezocht. En in ieder geval hen uitgenodigd om weer aan tafel te komen. Maar dat is tot op heden niet gelukt. Van de andere kant, ik, uh, ik geloof wel dat wij samen die verantwoordelijkheid weer gaan pakken. Alleen, uh, nou, die, uh, die oplossing is er niet helemaal in zicht. Noël Leijzen, directielid van Holland Casino. Dank voor de toelichting. Dag Dag. Door naar Kees Kwaks. Wat zie je op de weg, Kees? Lara, ik zie de twee belangrijkste problemen zitten op de A15. Vanaf Rotterdam naar en bij Alblasserdam. Daar staat 6 kilometer file. Dat is een ongeluk bij de Alfred Alblasserdam. Twee rijstroken zijn nog altijd afgesloten. Het tweede probleem is de N62 Gent-Borssele. Het ongeluk in de Westerschelde-tunnel. Eén rijstrook is dicht. De file is lang, vanaf Hoek tot aan Borsselen. 8 kilometer. Maar het is 17 minuten over vijf. De schoolleiding van een middelbare school in Apeldoorn... zit erg in zijn maag met een filmpje... waarop te zien is hoe een van de leerlingen in elkaar wordt geslagen. Het is gefilmd met een mobiele telefoon... en het wordt uitbundig rondgestuurd als sensatiefilmpje. Hm. Zo. Het is vreselijk om naar te kijken. We hebben er vanmiddag naar gekeken hier op de redactie. Het is een vechtpartij. Een meisje slaat een ander meisje in elkaar. Van vorige week plaats op het Edison College in Apeldoorn. Ouders zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Maar rector Fred Meijer besloot het daar niet bij te laten. Hij stuurde vandaag ook brieven naar andere scholen in de buurt. Met een reden al dus de rector. Dat iemand gewoon ordinair in zijn gezicht wordt getrapt vind ik afschuwelijk. Het tweede wat ik er kwalijk aan vind is dat er kinderen omheen staan en staan te juichen en niet optreden. En het derde wat ik er vervelend aan vind, is dat het gefilmd wordt. Dat wordt dan wel gestimuleerd tegenwoordig dat het gefilmd wordt, maar dat de film is doorgestuurd de wereld in. Omdat het heel vervelend is voor het slachtoffer. Volgens deze leerling komt het vaker voor dat filmpjes worden doorgestuurd die kinderen in verlegenheid kunnen brengen. Je ziet gewoon soms gênante foto's van kinderen en dan moet je erom lachen en dan denk ik van als ze bij mij zou komen dan zou ik helemaal boos worden. Hou je daar rekening mee? Ja. Hoe? Gewoon goed om je heen kijken als je bijvoorbeeld in de kleedkamer staat... met gimme je kleedje om. Of als je met je vrienden bent, gewoon goed opletten wat er allemaal gebeurt. Ja, en dan is het natuurlijk niet leuk als je op die manier gefilmd wordt. En het eh, door de hele school gaat. Over het filmpje praat ik verder met Paul Rozemuller, voorzitter van de VO-raad. Meneer Rozemuller, goedemiddag. Goedemiddag. Komt dit soort incidenten, geweldsincidenten, dit soort filmpjes die vervolgens doorgestuurd worden? Het feit dat leerlingen niet ingrijpen, maar kijken, komt dat vaker voor op scholen? Nou, het incident is natuurlijk uh, niet voor denkt een incident genoemd. Het komt uh, niet heel veel voor, maar het is wel zo dat. ...scholen toch uh, wel zitten met de vraag... Uh, ...hoe je nou kunt voorkomen dat uh, mobiele telefoons... ...en dus sociale media uh, misbruikt worden. Uh, want ze kunnen ook gebruikt worden voor allerlei goede doelen. Uh, zelfs ook uh, in het onderwijs. Maar uh, ja, dit zijn uh, gelukkig incidenten... ...maar het is wel bijzonder te betreuren dat je dit op het internet kan zien. Mm -hmm. Wat kunnen scholen hier aan doen? Nou... Zelfs de school, ik heb de rector ook vandaag nog even gesproken, Hij heeft er volgens mij alles aan gedaan uh, nadat dit uh, afschuwelijke incident heeft plaatsgevonden. Om daar met leerlingen en ook met ouders en met andere scholen over te spreken. De school zelf had ook een aantal regels. Ik denk dat scholen ook steeds meer, wij, wij krijgen ook die vraag van scholen uh, als brancheorganisatie voor al die uh, scholen in het uh, voortgezet onderwijs. Um, wat, zijn nou, wat zijn nou de regels die je kunt stellen om uh, dit te voorkomen? En alleen regels blijkt, want deze school had een aantal regels... Uh, waar duidelijk uit bleek uh, wat niet mocht met, uh, uh, met het filmen met je uh, mobiele telefoon dat het dan toch niet altijd te voorkomen is. Maar ja. regels stellen is één. Uh, in gesprek gaan uh, met leerlingen, niet alleen aan de hand van een incident... maar eigenlijk continu, uh, is twee. En het betrekken van de ouders is toch ook wel een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Dit, gaat, dit is zo simpelweg pesten ook hè? Van, uh, van leerlingen. Hoe gaat het met um, de pest? We hebben daar eerder vandaag al bij Radio 1 Vandaag wat over gehoord, hier op Radio 1. Uh, scholen zouden verplicht worden om pestgedrag aan te pakken. Hoe staat het daarmee? Nou, er wordt heel veel gesproken over pesten. Kort nadat er ook vorig jaar uh, twee incidenten waren, tenminste, waarin uh, leerlingen ten einde raad... Um, ...voor de treinsprong en dat is natuurlijk verschrikkelijk... ...want dan betaal je de hoogste prijs voor iets wat zich op een school heeft afgespeeld. Uh, maar uh, verplichte protocollen zijn er nog niet. Het is wel zo dat uiteindelijk natuurlijk toch op de scholen zelf het antwoord moet worden gegeven. En uh, als één ding voor mij vaststaat dan is het wel dat bestuurders en schoolleiders, rectoren... ...dat ze allemaal bezig zijn om uh, die school tot een veilige omgeving... Um, te blijven houden en, en, en dat ook in nieuwe omstandigheden uh, want ja, die, die mobiele telefoons waar aan de ene kant uh, dat, zei, dat zei Fred Meijer ook de rector van de school je, je wordt vandaag de dag gestimuleerd om uh, geweldsincidenten te filmen, om daarmee duidelijk te maken wie de dader is ja, en dan is de stap om het op internet te zetten voor jongeren heel klein. Dat is natuurlijk wel echt een verkeerde stap. En dat moet ze afgeleerd worden. En pesten is van alle dag. En pesten kan dus ook weer met nieuwe, moderne middelen. Ja, en we zullen daar dus toch met elkaar op een effectieve manier op de scholen zelf... tussen die rectoren, die schoolleiders, die docenten en die leerlingen... en, en de, de ouders, ouders ja. effectieve, effectieve stappen moeten zetten. Paul Rozemuller, voorzitter van de vo Raad. Dank u wel hoor. Graag gedaan. Elke werkdag van half vijf tot zes, het NOS Radio 1-journaal. What I ever said didn't mean nothing And that I looked apart When it's all said and done When it's all said and done I'm no good next to diamonds When I'm too close to start to fade Are you angry? Blame. i'm no good next to diamonds when i'm too close to start to fade are you angry with me now are you angry because i'm too blame? De boxer Rebellion met Diamonds. Uit Londen komen ze. En het uh, plaatje is van een album Promises uit het voorjaar 2013. Ja, ja, ja, ja. Wakker worden, Rosetta. Na een winterslaap van bijna drie jaar moet de te jagen weer aan het werk. Nederlands Nederlandse bedrijf Dutch Space uit Leiden vertelt zodanig meer. Sport. Zo, eerst even naar de sport. Nog beter presteren dan vorig jaar? Dat klinkt niet makkelijk, maar dat is wel het doel... voor wielrenner Bouke Mollema. Vandaag was de presentatie van zijn ploeg Belkin... hier vlakbij in beeld en geluid in Hilversum. Mollema werd zesde in de Tour, weet u nog... en won een etappe in de Ronde van Spanje. Om die prestatie te overtreffen... moet de renner dit seizoen vooral... Gezond blijven, zegt hij zelf. Ja, ik ben dit jaar een jaartje ouder, dus uh, mijn lichaam is denk ik ook weer, uh, ook weer wat sterker. Ik merk ook wel dat ik in de winter ja, gewoon, uh, de basis is beter. Ik pak gewoon sneller mijn niveau weer op. Dus uh, ja, dat, dat zal zich ongetwijfeld ook uh, laten merken zeg maar, in de wedstrijd. En uh, ja, misschien nog meer dan afgelopen jaar gewoon uh, om je gezondheid te uh, denken. Uh, en je vitaminepillen goed slikken. En dan, uh, dan moet je denk ik een heel eind komen. Ik praat uh, hierover verder met Gio Lippens, wielercommentator bij de NOS. Gio, goedemiddag. Lara, goedemiddag. Jij was aanwezig bij die presentatie vandaag. Ja. Nou heb ik uh, een reportage gezien over Balken Mollema en zijn ploeg. Onder andere dat hij aan de bietensap zat en allerlei andere gezonde dingen. Kan hij daar nog veel meer in betekenen voor zichzelf, denk je? Ja, of die bietensap, of dat allemaal helpt. Nou, goed, dat laat ik maar aan de experts over die zich bij de wielerploeg daarmee bemoeien. Uh, ik weet het eerlijk gezegd niet, maar ik denk wel dat Bouke Mollema op zich uh, nog beter kan presteren dan die afgelopen jaar heeft laten zien. Uh, ga maar even na, hij was tot uh, ongeveer een week voor het einde van de Tour stond hij gewoon nog tweede in het algemeen klassement. Werd toen wat ziek, werd zwak en misselijk en uh, heeft toen er toch een beetje op hangen en wurgen die Tour uitgereden. Mm -hmm. Maar als je toch bedenkt uh, dat hij eens een keer drie weken gewoon heel goed blijft en uh, gezond blijft. Dan, dan denk ik wel dat hij tot hele mooie dingen in staat moet zijn. Ja, maar ziek worden, is dat niet vooral domme pech? Ja, aan de ene kant natuurlijk wel. Aan de andere kant heeft, heeft het soms ook wel eens wat te maken... Met, met een lichaam dat nog niet echt... ja, ik zal niet zeggen niet helemaal volgroeid is. Want natuurlijk is het een volwassen vent. Maar toch nog niet helemaal uh, hard is uh, voor het metier uh, dat hij uitoefent. En uh, ja, dat hebben wel veel jongere wielrenners... Die, die toch gaandeweg sterker moeten worden. En een beetje door schade en schande uiteindelijk... ja, toch de renners worden die ze uiteindelijk kunnen zijn. En dan heb ik het gewoon over ervaren rotten, laten we zeggen. Hè, in de de top van hun leeftijd, 28 jaar, 30 jaar, dat zijn toch vaak wel de mannen... die iets beter bestand zijn tegen, tegen wat het wielrennen met zich meebrengt. En die dan uiteindelijk ook wel drie weken uh, fit kunnen blijven. Ja, ondanks de uitputtingsslag die ja. bijvoorbeeld de Tour is. Wat is het doel van Belkin als ploeg? Hebben ze daar wat over verteld? Ja, daar hebben ze wat over verteld. Ze willen het uh, nou ja, uh, beter doen nog dan vorig jaar. Het uh, doel is met name de, de uh, grote World Tour wedstrijden. Dus de belangrijke koersen. Maar aan de andere kant, ik heb daar ook me gesproken met Marijn Zeeman. Die kennen we nog, hè, met name uit die documentaire over Belkin. Een van die ploegleiders in de wagen, in de tour. Mm -hmm. En die zegt van, maar alle wedstrijden waar wij van start gaan... daar moeten de renners de koers serieus nemen. En dan moeten wij het ook doen. En dat betekent ook de kleinere koersen waar we rijden... daar gaan we ook van tevoren verkennen. Precies weten hoe het parcours eruit geen enkel risico nemen en uh, wat dat betreft uh, ja proberen ze zich toch op al die koersen er zijn gewoon geen kleine koersen voor uh, de renners van Belkin en men vindt gewoon dat al die koersen belangrijk moeten zijn ja en dan als je praat over de grote koersen dan springt, springt er natuurlijk uh, met name de Tour bovenuit daar willen ze gaan presteren opnieuw gaan presteren En. Dat is toch wel opmerkelijk, maar dat heeft alles te maken met de plek waar de sponsor vandaan komt, Belkin. Uh, ze willen in de ronde van Californië willen ze goed presteren, want dat is ongeveer in de achtertuin van de sponsor. En uh, ja, die belangen die zijn wel duidelijk. Vorig jaar zijn ze niet uitgenodigd. Het jaar daarvoor wonnen Robert Geesink de Ronde van Californië. En dit jaar gaan ze er zeker rijden en willen ze het daar heel goed doen. Kijk eens aan. Gio Lippens, die de commentator bij de NOS. Dankjewel. Volkswagen. Officieel sponsor van de zus van de buurman... van de oom van Epke Zonderland. Volkswagen sponsort al 25 jaar Olympische sporters. En tijdens de Olympische Sponsorweken ook de rest van Nederland. Met bijvoorbeeld tot 2000 euro extra inruilpremie op diverse modellen. Kijk op Volkswagen.nl. Leesbril! Eh, uh, leesbril. Leesbril! Jawel, leesbril. Mijn leesbril niet meer nodig bij de parkeerautomaat, sms, bel of app en Parklijn staat paraat. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Daarnaast krijgt u nu bij Volkswagen bovenop de twee jaar standaardgarantie... twee jaar extra vanaf slechts 99 euro. Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl. In Nederland krijgen 12 mensen per uur de diagnose kanker. Ik, Willeke van Ammelrooy, was er één van. Als je de diagnose kanker krijgt, wil je maar één ding horen. Je kunt dit overleven. Sta met mij op. Kijk woensdag vijf half tien naar Sta op tegen kanker... bij de Avro op Nederland 1. Dit is Radio 1. Het is half zes geweest. We gaan gauw naar het NOS-journaal. Mark Visser. VN-chef Ban Ki-moon heeft gezegd dat er verhitte discussies gaande zijn... over de Syrië-conferentie die woensdag in Zwitserland moet beginnen. De VS vindt dat Bans uitnodiging aan Iran om deel te nemen aan de conferentie van tafel moet. De Syrische oppositie dreigt wegens Irans deelname met een boycott. Ban legt later vandaag een verklaring af. Er is ook ander nieuws over Iran, want de Europese Unie en de VS schorten een aantal economische sancties tegen het land op. De maatregel die voorlopig zes maanden geldt, is een reactie op het besluit van Iran om de nucleaire activiteiten terug te schroeven. Zometeen correspondent Thomas Erbrink hierover. Bij Holland Casino verdwijnen nog eens 150 tot 200 banen. Zo'n 5 van het totaal aantal medewerkers. Bij de 14 vestigingen van Holland Casino... worden onrendabele speeltafels op onrendabele tijden gesloten. En ook gaan de casino's meer focussen op vaste gasten. Er moet zo'n 18 miljoen euro mee worden bespaard. En de levering van boeken door het Centraal Boekhuis... aan winkelketen Polade wordt per direct hervat. Polade en distributeur Centraal Boekhuis... hebben overeenstemming bereikt over de leverings- en betalingsvoorwaarden... Vorige week stopte het Centraal Boekhuis met de levering vanwege een betalingsachterstand. Dat is het belangrijkste nieuws. Dan door uh, naar het weer. Dankjewel, Mark Visser, bij met Peter Kuipers Munneke. Peter, er is een strijd gaande. Vertelde je mij eerder tussen koude en warme lucht? Vertel er eens over. Een ware titanenstrijd zou je haast <laughs> kunnen zeggen. Boven onze hoofden speelt zich dat allemaal af. Want we hebben een hoge drukgebied met uh, hele koude lucht boven Scandinavië, helemaal tot Rusland aan toe. Terwijl het juist boven Groot-Brittannië en Ierland heel zacht is. Met veel regen, zoals we eigenlijk de afgelopen tijd hebben gezien. En die scheidslijn tussen die warme en die koude lucht... die ligt net een klein beetje ten oosten van ons land. Je zou zelfs kunnen zeggen dat die echt aan onze grens ligt. En dat merken ze in het noorden van het land ook. Vooral in het noordoosten van het land... Want daar was het vandaag maar één graad boven nul. Terwijl het in Zeeland ruim zeven werd. Hm. En die grote verschillen die houden we waarschijnlijk de komende dagen ook omdat die grens tussen die warme en die koude lucht ook een beetje op dezelfde plek blijft liggen. Oké, okay, en, en voor de rest van Nederland is het jou duidelijk wie er gaat winnen, de koude of de warme lucht? Nou ja, vooralsnog nog niemand. En ah. op de wat langere termijn, zeg maar eind van de week, dan wordt de verwachting ook vrij onzeker. Want ja, het zijn echt twee hele grote drukgebieden die een beetje proberen de dienst uit te maken in ons land. En dat is heel lastig voorspellen. Maar voor de komende 24 uur kan ik zeggen dat dat onderscheid blijft bestaan. Ja. Um, met vannacht zelfs in het noordoosten van het land misschien een beetje sneeuw En de rest van het land zou een beetje regen kunnen vallen. En in het noordoosten van het land gaat het vannacht dus ook een graadje vriezen... terwijl het in de rest van het land zo'n 3 tot 5 graden blijft. En morgen overdag, ja, dan wordt het weliswaar een hele grijze dag. Ik denk dat nergens de zon echt te zien zal zijn... Maar wel weer met dat grote onderscheid, zo'n 2 graden in Groningen en in Drenthe... en zo'n 7 graden in Zeeland... Kijk, krijgen wij dat saaie grijze compromis? Dankjewel, Peter Kuipers Munneke, voor het weer. Dan de verkeersinformatie, Kees Kwaks. Lijkt een beetje op de spits, dat saaie grijze ja, ja, compromis. Vertel. Ja, nou, kilometer of negentig, weinig spannend. Okay. De A16 van het verbreden aan Antwerpen, vier kilometer bij knooppunt Galder. De N62, dat is eigenlijk het meest spannende van deze avond, spits. Acht kilometer. Dat staat tussen Hoek en Borselen. Heeft te maken met een ongeluk in de Westerschelde tunnel, Eén rijstrook is dicht.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 Goedemiddag, het is zeven minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Jarenlang werd... Uh, mm, ja, nee, ik geloof dat ik toch eerst naar het ziekenhuis ga. Ik wilde eigenlijk naar Iran. Daar gaan we het straks over hebben, maar uh, eerst naar het ziekenhuis. Nou ja, heel eventjes maar. S ochtends het ziekenhuis inlopen. En dan s'avonds weer uitwandelen met een nieuwe knie. Klinkt misschien een beetje gek, maar het gebeurt hoor. Vandaag heeft in Sittard de eerste Nederlander... tijdens een dagbehandeling een nieuwe knie gekregen. Normaal blijven patiënten een paar dagen in het ziekenhuis... maar dat is in sommige gevallen helemaal niet nodig. Dat kan op den duur geld schelen. Good morning. Good morning. Ik wil me melden. Ja. Naam is Ad Meisje. De 58-jarige Ad Meisje is met een zwarte wandelstok het Orbis Medisch Centrum in Sittard binnengelopen. Mocht nog heel even plaatsvinden ik de verplicht kunnen dat je van zit. Ja, dankjewel. ja dankjewel. dankjewel. Hij krijgt vandaag een nieuwe knie. Ja, toch wel een beetje spannend, hè, weet je. Wel? Dus uh, ja. Ik kom niet voor mijn plezier eigenlijk, maar ja. Uh, yeah. Ik ben wel hartstikke blij dat er een oplossing gaat komen... voor een probleem waar ik al jaren mee loop eigenlijk. Wat bijzonder is, u, komt, u, u loopt vandaag naar binnen. En u loopt vandaag, als het goed is, ook weer naar buiten. Ja, ik wacht maar gewoon af. Maar het is net een film die, die gaat afspelen. Want het is bijna onvoorstelbaar dat dat, dat, dat kan de kamer vandaag. Oh, okay. Het is niet alleen voor de patiënt een spannende dag, maar ook voor mannen kort, de orthopedische chirurg. Het is toch de eerste totale knie die we in dagbehandeling gaan doen in Nederland, zelfs in Europa. Dus ja, dat is toch weer een stap vooruit. Als je naar de tijdlijn kijkt, hè, 20 jaar geleden lagen mensen nog ja, twee weken in het ziekenhuis nadat ze nieuwe knieën hadden gekregen. En nu komen ze binnen en kunnen dezelfde dag naar huis. Dat is eigenlijk bijzonder, toch? Dat is zeker bijzonder. Dat is een hele ontwikkeling waarbij je eerst eigenlijk de patiënten... inderdaad twee weken in bed lagen. Ja, en nu is dat naar twee, drie dagen gaan En nu gaan we kijken of we ze ook in één dag naar huis kunnen laten gaan... zodat ze in hun eigen omgeving kunnen revalideren. Uh, de bedoeling is dat u denk ik rond kwart voor tien aan de beurt bent. Dus ik inderdaad even naar de, naar de patiënt kijken. Waar moet hij aan voldoen? Met name moet het een mobiele patiënt. Zijn en niet te veel comorbiditeit hebben, dus niet te ernstige hartproblemen, uh, nierziektes, ga zomaar door. Dus waardoor ze extra behandeling in het ziekenhuis nodig hebben en extra controle. Goed, mag u in een bed gaan liggen, controleren we nog even de gegevens. U bent meneer Nijssen. Heel belangrijk is het hele proces eromheen. In principe als ze extra hulp thuis nodig, hebben inderdaad de thuiszorg. Maar het gaat met name erom dat er iemand ook thuis is die goed voor ze zorgt. En we hebben alle controlemomenten erin. Als er een probleem is, moeten ze naar het ziekenhuis kunnen bellen. De volgende dag worden ze opgebeld. Ze komen na drie, vier dagen in de eerste instantie weer ter controle. Dus het hele pakket eromheen is wel anders dan een standaard opname. Wat is het grote voordeel voor het ziekenhuis? Dat mensen nou ja, eigenlijk dezelfde dag naar huis kunnen? Op dit moment is er geen voordeel voor het ziekenhuis. Het inkomen is bij een dagbehandeling stukken minder... Uh, dus daar moet wel nog over gesproken worden, ook met de zorgverzekeraars. Maar het gaat met name om de patiënt. De patiënt staat centraal en die kan op deze manier... in zijn eigen thuissituatie revalideren. Ik kan me voorstellen dat patiënten ook zeggen... van ja, laat mij maar een nachtje in het ziekenhuis blijven na zo'n operatie. Heel goed, inderdaad, dat klopt. Ik vind ook niet dat we direct moeten zeggen... iedereen moet in dagbehandeling. Wat ik net al zei, niet iedereen kan in dagbehandeling. Maar ik vind, wij moeten meer patiëntgericht zijn. Dus we moeten straks moeten we zeggen tegen de patiënt wat de opties zijn... Kan het medisch? Kan hij in dagbehandeling? Wil hij één, twee dagen blijven? Blijft hij dat? Het moet ook geen probleem zijn. En sommige patiënten zeggen van ja, ik wil er een twee weken soort wellness van maken. Nou, dat moet ook kunnen. Misschien moeten ze dan extra bijbetalen. Maar ja, net zoals in een hotel, patiënten moeten gewoon zelf ook kunnen bepalen wat zij willen. Goed, tot zover onze bijdrage van Martijn van der Zande over die operatie... die dus op den duur veel geld zou kunnen schelen... waarbij mensen die een nieuwe knie krijgen... maar één dag in het ziekenhuis hoeven blijven. Zojuist, u hoorde dat in het journaal is bekend geworden... dat boekenwinkelketen Polare weer boeken krijgt geleverd... van het Centraal Boekhuis. Er zijn nieuwe leverings- en betalingsvoorwaarden... met het Centraal Boekhuis afgesproken. Dus kunnen de schappen bij Polare weer worden gevuld... Volgens Polari is het nu weer business as usual. Maar hebben boekenwinkels nog wel toekomst? Want die schappen zijn nou ook weer niet heel snel leeg? Ja zeker, maar dan moet je wel iets extra's doen, ontdekt hier ons schutijzer. Lot Doeze. Vorig jaar begonnen met een boekwinkel in Amsterdam Noord op een verschrikkelijk slecht moment. Nou, of een heel goed moment. Het is maar hoe je bekijkt. Nou, waarom goed? We zaten diep in de crisis. Ja, maar je hebt altijd uh, hoop nodig, toch? Die grote boekenwinkels, die zijn allemaal in grote problemen. Waarom dan toch dat idee van, ik begin met een boekwinkel? Omdat je ziet dat uh, kleine boekwinkels... die uh, gericht zijn op, uh, op het advies geven, op uh, je klant kennen... dat die het eigenlijk juist heel goed doen in deze tijd. Wat doet u nou anders dan anders? Ik, uh, ik organiseer heel veel dingen zodat mensen uh, niet alleen hier komen om boeken te kopen... maar ook om uh, te breien bijvoorbeeld. Wat zegt u? Te breien. Ja, ik heb op dinsdagavond komt hier een heleboel vrouwen komen hier breien. Maar dat heeft toch niks met boeken te maken? Uh, het geeft uh, heel veel gezelligheid en lezen ze om de beurt voor. Toen dacht ik, wauw, dat je een plek hebt waar je... terwijl je aan het handwerken bent, kunt luisteren naar een mooi verhaal. Hé hey, mevrouw, wat vindt u hier nou van... Ik ben hier zo gelukkig mee. Ik ben zo blij dat ze hier is gekomen. Wat vindt u zo bijzonder? Nou, vooral Lot zelf... Ik vind het leuk dat het hier meer gebeurt dan puur uh, boeken. Ze heeft hier bijvoorbeeld allerlei spelletjes liggen... die oh. je uit kunt proberen. Nou, u ziet wel, er is ruimte ook voor mensen met een kinderwagen. Het is ontzettend toegankelijk. Het is een hele lage drempel. Ja, en ik ben ontzettend voor boeken en lezen. Dus dat alleen al, dat in deze tijd een boekhandel geopend wordt. Ja, dat vind ik geweldig. En wat ik ook zie hier op boeken, allemaal recensies... Klopt. Ja, ik vind het heel leuk als mensen die een mooi boek hebben ge gelezen, wat ze mooi vinden, dat ze daar dan iets over zeggen. Want dat is veel persoonlijker dan een blurp achterop van een betaalde recensent. Wat is er nog meer zo bijzonder? Wat ik ook veel terughoor, is dat mensen het gevoel hebben dat ze hier thuis zijn. Ze voelen zich op hun gemak. Dus ze gaan ook op hun gemak rondkijken. Gaan even zitten om een boek even in te kijken. Raken met elkaar in gesprek. En dat, uh, dat helpt bij, de, ja, bij dat je je prettig voelt in de winkel. Ik word er wel gelukkig van hier te zijn. Ze heeft een mooie selectie boeken en een prettige sfeer. Kom binnen, ik krijg meteen een kopje koffie aangeboden. Dat zijn zaken waardoor je wel zorgt als boekhandelaar dat mensen terugkomen, denk ik. Hoe lang is deze winkel nou open? Uh, bijna vier maanden. En? Het gaat heel goed. Dat is toch verrassend hè? Nou, ik had niet verwacht dat het dat de reacties zo overweldigend enthousiast zouden zijn. Want ik hoor enorm veel verhalen over dat we lezen minder... en uh, boekhandels die ten onder gaan en we kopen het allemaal via internet. Ja, nou heel veel mensen kopen het via internet. Maar veel, steeds meer mensen willen ook gewoon wel persoonlijk advies krijgen... En uh, vinden het belangrijk dat uh, de, de stad, de buurt, leefbaar blijft. En dat hè, leefbaarheid uh, wordt gestimuleerd door leuke winkels in je buurt. Dus u heeft het goed gedaan? Mm, mm, ja, <lacht> dat zijn uw woorden. <lacht> ja, er zijn boekwinkels waar het goed gaat. Um, verkeersinformatie, Kees Kwaks. Hoe staat het er nu voor in de avondspits? -tidom -tidom -tom -tom. Kees Kwaks, waar ben je? Nergens dus. Nou, er staan files, weet ik zeker. Goeie reis. Het LOS Radio 1 Journaal. Een belangrijke dag voor Iran vandaag. Jarenlang werd het geïsoleerd door de rest van de wereld. Twee diplomatieke doorbraken voor het land vandaag. Dit is een belangrijke dag in het streven naar een vreedzaam nucleair programma van Iran. Het zegt in ieder geval de internationale EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton. Het is een important day in our pursuit of that Iran has an exclusively peaceful U schorte een aantal economische sancties op. En is daarnaast, daarnaast is Iran uitgenodigd voor de vredesconferentie over Syrië in Zwitserland deze week. En dat weer tot woede van de Syrische oppositie. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, Iran is uitgenodigd bij de vredesbesprekingen. Maar erg welkom is het land niet, hè? Ja, nou, deze lijn hadden we al last mee. We kregen Thomas al moeilijk te pakken in Teheran, maar ik hoor eigenlijk alleen maar wat geruis op de achtergrond. Dus een gesprek met Thomas gaat niet lukken, maar we blijven wel bij dit onderwerp. Want Lex Rundekamp is hier bij me in de studio. Um, en dat heeft ook hiermee te maken Lex, want jij hebt um, vanwege die aankomende onderhandelingen over Syrië in Montreux iets uh, belangrijks in handen. Hè? Vertel eens, wat, wat heb je gezien? Nou, ik heb eigenlijk net een uurtje geleden uh, een stuk gekregen... waarin zeg maar, de leiding van de rebellen hun mensen brieven... over wat er de komende dagen van ze verwacht wordt... in de vredesonderhandelingen in Montreuil en Genève. Die topjongens die praten met elkaar... Die, die laten hun mensen allemaal weten, hun staf, hun rechterhand... iedereen die moet optreden van, jongens, dit is het plan. En uit het plan uh, wat ik daar gelezen heb... en waarvan ik heb kunnen vaststellen waar het vandaan komt... en dat is voor mij te omschrijven als een betrouwbare bron. Mm -hmm. uh, daar blijkt in ieder geval uit, om het heel simpel te zeggen... dat de Verenigde Naties er niet van uitgaat... dat ze uh, na een week vrede in Syrië hebben. Dat hun ambitie is om uiteindelijk de twee partijen... die van de president Assad en die van de rebellen... Uh, in zoverre erkenning te laten uitspreken... over elkaars problemen. Mm -hmm. Dus niet zozeer van wat wil jij en wat wil je binnenhalen... maar meer van erken je dat dit een probleem is voor de overheid... dat dit een probleem is voor de rebellen. Daar een soort van overeenstemming over te krijgen. Vrij zachte is dat natuurlijk. Want daarmee heb je je belangen nog niet weggegeven. Je herkent gewoon welke problemen de ander heeft. En dan willen ze de conferentie stoppen. En dan willen ze aan de hand van een plan van actie... de komende weken... Uh, gaan praten met de VN. Dus niet samen aan tafel vredesonderhandelingen... maar ieder apart met de, de VN. Zowel de regering van Assad als de rebellen. En als daar voortgang in komt... en ze denken, nou, dit wordt een overeenstemming... dan over een aantal weken een nieuwe bijeenkomst... à la Montreux, à la Genève te, te, bij elkaar te roepen om dan uiteindelijk handtekeningen onder okay. afspraak te krijgen. Nou, dat biedt wel wat, wat helderheid in ieder geval... over wat er allemaal achter de schermen zich afspeelt, Lex. Dan zie ik gelijk te denken aan de uitnodiging richting Iran. Dit klinkt als een hele voorzichtige aanpak, zoals jij hem omschrijft. De uitnodiging naar Iran, dat kwam op mij niet over als een hele voorzichtige aanpak... want daar schokken velen van. Vele. De Amerikanen schrokken ervan. De rebellen schrokken ervan. Uh, ja, maar kijk, niemand is echt verrast erdoor. Het is natuurlijk al, al weken... Is, is de vraag, mag Iran wel of niet meedoen aan de besprekingen? Het is een enorme belangrijke partij. Ze steunen de, de regering van Assad... Uh, de grote tegenstander in de regio van Iran is Saudi-Arabië... Uh -huh. die weer met heel veel geld in het verzet tegen Assad zit. Dus die zullen hun invloed gebruikt hebben om, toen Iran werd uitgenodigd... ook de rebellen natuurlijk meteen te laten roepen van... ja, ja dan doen wij niet mee als Iran meedoet. Het stof is gisteren opgewaaid. Dat gaat langzamerhand wel weer wat zakken, denk ik. Kijk, wie er ook werkelijk aan tafel gaan zitten daar is van minder belang dan naar wiens argumenten goed geluisterd worden. Dus of Iran meedoet of niet, dat is voor de eer, voor het respect... is mm -hmm. heel belangrijk en dat is in die regio altijd heel belangrijk uh, geweest. Voor de uitkomst uiteindelijk is, zal dat niet doorslaggevend zijn... wie aan tafel zit. Het is wie er aan de te strekken en wie compromissen kunnen afdwingen. Daarin uh, heb jij weer een aardige kijk in de keuken gegeven. Dankjewel. Lex Runderkamp.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 Hiding in the refuse of memories I made. I, I gotta. Solomon Webb, Britse zanger en acteur, en dat nummer heette. Uh, Coming around again. Het is zeven minuten voor zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We zouden het nog over Rosetta hebben. Hè? De ruimtesonde die ontwaakt vandaag, als het goed is, uit een winterslaap. De zon die al in 2004 werd gelanceerd en een komeet moet gaan onderzoeken... werd de afgelopen jaren in een winterslaap gehouden. Het gebeurde omdat de zonde te ver verwijderd raakte van de zon... om zijn zonnepanelen als energiebron te kunnen gebruiken. Nou, al die zonnepanelen die zijn ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf... Dutch Space uit Leiden. Rob van Hassel is daar het hoofd van de afdeling zonnepanelen... Meneer Van Halsen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is dit dus ook voor u een spannende dag? Uh, ja, blij blije spanning, maar uh, spannend ja, zeker. Ja, we vinden het hartstikke leuk. En uh, het hele bedrijf uh, heeft er ook echt naar uitgekeken. Denkt u dat Rosetta wakker wordt? Uh, aan ons zal het niet liggen, laat ik het zo zeggen. Uh, hij moest inderdaad, zoals u vertelde, uh, dichterbij komen bij de zon... zodat er voldoende vermogen was. Maar al die tijd uh, hebben de zonnepanelen er wel voor gezorgd... dat de hartslag van de satelliet, om het zo maar te zeggen... de centrale computer, gewoon bleef werken. Ja. Dus in zoverre hebben we er wel vertrouwen in dat dit uh, wat ons betreft goed gaat. En ik begrijp dat Rosetta uh, zegt. Noemt u het een haar of een hij? Uh, dat is een goede vraag. Dan zet u ja. zelf eerlijk gezegd op die uit. Nee, nou ja, dan houden we het even op een haar. Denkt ja. u dat uh, zij inmiddels zichzelf goed opgeladen heeft, dankzij uw zonnepanelen? Uh, ja. Uh, ja, het. De, de zonnepanelen zelf uh, zijn eigenlijk een samenstelsel van uh, tien panelen. In totale spanbreedte, uh, spanbreedte van iets van 25 meter. 25.000 van die celletjes. Um, daar zijn er, zoals ik zei, uh, een paar hebben er continu voor gestaan... om mm. te zorgen dat daadwerkelijk de satelliet van vermogen voorzien werd. En als we die het doen, ja, dan ligt het wel voor de hand om aan te nemen... dat de rest het ook zal doen. Ja, en hoe is het dan? Het, het, ja, het wakker worden noemen wij het. Ontwaken uit een winterslaap. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Is dat simpelweg een druk op de knop? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, u moet het eigenlijk vergelijken met het ochtend zwakker worden, uh, de wekker gaat. En dat is letterlijk wat er gebeurt in de satelliet. Uh, er is een wekker afgegaan die ervoor gezorgd heeft dat de verschillende systemen langzaamaan opgewarmd zouden worden. En uh, de spin van de satelliet uh, gestopt is. Hè. Hij draait rondom zijn as om te zorgen dat hij stabiel blijft. Uh, en uh, keurig gewicht wordt naar de aarde. En uh, uh, vervolgens een signaal af gaat geven. Dat is allemaal automatisch En ja... Dat moet u vergelijken met het uh, uh, tandenpoetsen na het opstaan. Uh, en zodra je uh, er uh, klaar voor bent, begint de dag. Ja, en, ik uh, heb er een beeld bij. Ja, <laughs> ja. En, uh, ja het signaal is uitgestonden. Het doet er 45 minuten over om op aarde te komen. En we verwachten eigenlijk over een half uur, drie kwartier dat het uh, ons gaat bereiken. Oké, okay, dat, dat signaal dat ze, ja. Rosetta wakker is. Inderdaad. Ik begrijp het. het uh, een spannende dag. Uh, fijn dat u ons er even over wilde vertellen. Is het uiteindelijk de bedoeling dat um, de zonde gaat, gaat landen ook op de komeet? Het um, satelliet iets zelf niet. Hij heeft een kleine zonde aan boord. Uh, en het is de bedoeling dat die in augustus inderdaad uh, gaat landen. Okay. Al die tijd blijven die zonnepanelen hun werk doen. Kom steeds dichter bij de zon en gaan nog ja. steeds meer vermogen leveren. Kijk eens aan. Dank u wel, toelichting. Ah, heel graag gedaan. Rob van Hassel. Uh, van het Nederlandse bedrijf Dutch Space uit Leiden... die de zonnepanelen hebben geleverd voor de ruimtesonde Rosetta. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal. Ik wens u nog een hele fijne avond. Rustig aan. En veel plezier met de EO zo dadelijk op Radio 1. Dag. Moes heeft een nieuw geluid. Blijven we vreedzame en kleinschalige acties zien... of zet de trend door en gaan we nog een hete winter tegemoet? We zijn jarenlang, decennia lang, belogen, bestolen en bedrogen. Elke werkdag van 6 tot 9, het NOS Radio 1-journaal. De ongerustheid en de boosheid bij de mensen hier in dit gebied wordt breed gedeeld. Nu eisen wij onze rechten op en we gaan door. Dus daarna. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... Wat willen ze nou eigenlijk bereiken vandaag? En Frederik Dion. Wat zal het deze week worden? Het NOS Radio 1-journaal. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zo, lieverd. Wat zullen we deze vakantie eens doen? Nou, ik wil een mooie rondreis. Ik wil mijn eigen paradijs. Samen zwemmen met een dolfijn. Chillen met een goed glas wijn.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 Zakelijk verzekeren kan anders met Interpolis zeker van je zaak. De verzekering die met je bedrijf mee verandert. Exclusief verkrijgbaar bij uw Rabobank. Interpolis. Glashelder. Hallo ZZP'er. Tom hier met interessant nieuws. Natuurlijk declareert u 19 cent per kilometer als u met uw privéauto aan het werk bent. Maar wist u dat u ook de BTW op brandstof, onderhoud en zelfs banden mag aftrekken? scheelt zomaar 400 tot 600 euro per jaar. Weten hoe? Kijk snel op www.mkbbrandstof.nl MKB Brandstof, de beste pas voor ondernemers vanaf één auto. Terwijl u geniet van uw luxe boerderij op Hof van Saxe... bouwt papa met de kinderen in de Techniekacademie een modelboot. Want op Hof van Saxe is de hele vakantie van alles te beleven. Kijk maar eens op Saksen.nl. In een wereld zonder verzekeringen zou er veel minder geld in de Nederlandse economie worden gestopt. Gelukkig leven we in een wereld met verzekeringen. Want verzekeraars investeren van elke euro die ze beheren zo'n 60 cent in eigen land. En dat betekent dat verzekeraars onze economie stimuleren met 250 miljard euro. Kijk op zijn.nl. Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl Onderdeel van Landbouw Green Parks